Fijne dagen en een voorspoedige start. Gladheid door IJssel in Noord-Nederland heeft afgelopen nacht tot een paar eenzijdige ongelukken geleid. Volgens Rijkswaterstaat raakten een aantal auto's van de weg, maar raakte niemand gewond. In het Noordoosten geldt code oranje vanwege extreem weer. In Groningen, de kop van Drenthe, ligt de temperatuur nog iets onder het vriespunt. En dat blijft volgens het KNMI nog wel zo tot het einde van de ochtend. Voormalig partijleider SAP van GroenLinks heeft onderschat hoe gevoelig de steun voor de politietrainingsmissie in Kunduz zou liggen binnen de eigen partij, dat zegt ze in de Volkskrant. Het was ons voorstel, de missie stond in het verkiezingsprogramma, niets wees erop dat de weerstand in de partij zo heftig zou worden. Volgens SAP speelde mee dat zij een deal sloot met het minderheidskabinet van VVD en CDA, dat werd gedoogd door de PVV. Een paar weken na de verkiezingsnederlaag in september stapte SAP op onder druk van de partijtop. In Egypte zijn zo'n 250.000 beveiligers op de been om de tweede dag van het referendum over de omstreden ontwerpgrondwet in goede banen te leiden. Bewoners van 17 provincies mogen vandaag naar de stembus. Vorige week zaterdag hebben kiezers in de andere 10 provincies hun stem uitgebracht. De oppositiepartijen hebben op grote schaal een tegencampagne gevoerd. Ze zeggen dat de conceptgrondwet helemaal is toegesneden op de wensen van de moslimbroederschap van president Morsi. Een Duits persbureau heeft begin dit jaar 300.000 euro geboden voor een foto van prins Friso in het ziekenhuis waar hij verpleegd werd na zijn skiongeluk. Een verpleger zou het krijgen als ook Friso's vrouw Mabel op de foto zou staan en koningin Beatrix. Een foto van alleen de prins was goed voor een tom. Volgens het ziekenhuis is de verpleger niet op het aanbod ingegaan, maar heeft hij meteen de directie ingelicht. Het weer in het noordoosten kans op verraderlijke gladheid door ijzel, Verder vanuit het zuidwesten licht regen. In het midden en zuiden wordt het een graad of 7. In het noordoosten komt de temperatuur pas in de loop van de ochtend iets boven het vriespunt. Ook morgen regenachtig, maar met 9 graden in het noorden tot 13 in het zuiden... is het opnieuw zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A5 tussen Hoofddorp en Knooppunt Raasdorp En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.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 Jammer, hè, was het. Ja, ik had er toch van, ik had er heel iets anders van verwacht. Sorry, ja, het is de dag namelijk daar dat de hele wereld zou vergaan. Dus ik had zelfs zoiets van, uh, gebeurt er nou echt helemaal niks? Ik bedoel, daar hoog, ontzettend hoog in die bergen. Ja, maar, daar bij die ene berg bij Frankrijk, waar die, al die gasten waren. Ja. Dat was wel heel apart. Maar ja, ik, ik hoop niet dat daar nu uh, inderdaad mensen zich inderdaad... Uh, Teleurgesteld in de diepte gestort hebben. Want da daar waren ze bang voor. Daar ja. was een beetje bang voor. Dat, ja. dat is dan van, die, van die rare mensen daar, de, de, de bergen die zo is. Van, al die spandoeken nou. voor niks gemaakt. Van welkom aliens en zo. Ja, ja. ja dat dus, ik uh, vond het ja. echt jammer. Ik vind het. Ja. Uh, nou, ik moet zeggen, jammer. ik heb vannacht wel mijn momentjes gehad. Ja, hoezo? Dat klinkt, dat klinkt ook al heel spannend. Ja, dat klinkt weer ja. anders spannend. <laughs> nee, ik heb, ik heb gedroomd op een gegeven moment van. Ja, en nu uh, uh, dat ik bij iemand was. En toen ja? was het uh, en? bijna en? ochtend. En toen! En toen! En die persoon was weg, en toen was, uh, op een gegeven moment zag ik allemaal in de lucht allemaal magnetische pulsen. Maar ik had ook steeds, ze zeiden ja, we worden paradigmaal begaafd, magnetische pulsen, bla bla bla. Ja, ja, ja. ja, dus ja. Dit, oh, daar zijn ze! Ja. Weet je wel? En, uh, en toen kwam naderhand, uh, denk ik van, we moeten toch even checken of de zee niet raar doet. Dus ik ging toen ook naar de zee kijken, ik was toevallig echt in een prachtig land. En toen zag ik dat de golven allemaal de verkeerde kant op gingen. En oh, toen ja. denk ik, oh, nou komt hij eraan, de tsunami. Ja. Dus toen ben ik als een sodominier iedereen mee gaan nemen naar de vijftiende verdieping. zo van vandaar de redden misschien nog wel. Oh, je was ook een beetje de held. Ja, maar ja, maar dit, uh, het, het was te vroeg. Ik werd te vroeg gewekt om inderdaad gelauwerd te worden. Want dat was natuurlijk wel leuk geweest. <laughs> <laughs> maar ja, helaas. Dus nou, Daarom zitten we hier maar in de kerstfeer nu. We zijn er nog, dus we gaan deze kerst weer beleven. Wel, ja. Precies. Dus de... Hé hey, Jolande, kom eens van die schietzoom. Nou jo, ze zitten hier gewoon weer. Nou, ik hey, was uh, toch op ja. tijd ook vandaag. Ja, ongelooflijk. is echt... Uh, precies. We gaan nou, echt. Zeg, uh, we moeten gaan, gaan winnen. Maar ik zit nog ik zit even naar die datum te kijken. Het is 20... 12, 2012. En in de Maya-taal uh, is dat natuurlijk een beetje. Moet je dat een, beetje een bepaalde manier opschrijven? Een beetje ja, de Mayas wisten digitaal. niet dat het 2012 was, hè? Nee, maar goed. Het staat, die, die datum zou iets belangrijks zijn. Dus ja. ik zit zo een beetje digitaal die datum op te schrijven. En ik schuif het plaatje zo eens een beetje heen en weer. Ik hou het op zijn kop. En als je dan digitaal opschrijft, dan staat er geen. 2012, dan staat er 2102 2102. Dus met andere woorden, we zijn er te vroeg. Het gaat oh. nog helemaal nog niet gebeuren. Oh, dan zijn we toch al weg. Het is pas 21 februari 2102. Dan okay. pas is het einde van de wereld. Dus we zetten weer nieuwe datums neer. En nou, dan kunnen we uh, daar naartoe leven. Ik had toch nog wat geld over. Dat is echt vonderbaarlijk. Ik was echt even een weekend weg geweest. Ik dacht, nou, het kan er allemaal doorheen. Maar het was het is. Ik heb toch nog wat over, dus ik kan. Uh, ik red het misschien nog wel Ik 21 het net om. tot dan. Tot dan. Ja, hoop dat je lichaam het ook uithoudt tot dan. Uh, dat zal wel niet. Ja. En je geest dan al, hoor. Oh, Och, mijn geest is nu al het aftaken. Ja, gelijk. precies. Uh, te bereid tot en met 8 uur. Wat bent u nu? Tot en met 10 uur, hoor. Oh, tot en met 10 uur. Gelukkig. Het is u 8 uur. Oh. Ah, dat krijg je als je praat over tijd en het uh, einde van de wereld en datum. We Raak boekjes Goedemorgen. Fish Now you only get it in your night dress Discard all the naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pity it's the past though A bloody memory's like an El Tabasco Remember when you used to be a rascal Oh, the boy's are slag The best you ever had The best you ever had Is just a mess Flicking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric And now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Like a gentleman to, to be gentle Was it a mecca double or a betting pencil? All oh, the boys are slag. The best you ever had The best you ever had Is just a Fly. monkeys, uh, Florence, alle Dolans. Ja, sorry. Ja, het is ook zo moeilijk opgezet dat ik het niet in mijn bek krijg Het is zaterdag mooi met kerstgevoelens. Straks wat kerstplaten. Echt waar, als je goed luistert, hier en daar hoor je een kerstbelletje. Oh. En Jolanda had het net over onderscheiding. Zij is er altijd zo op uit. Ze wil zo graag iets betekenen voor de maatschappij. Net ook weer, ze dus heeft mensen geholpen en gered in haar droom. Die, weet je, de tsunami kwam. Dat droomde is, is niet waar. Geen paniek. Oh, dat is ik dan ah. weer gevolgd. Geen paniek was een droom. Oh, haal je vinger van die twee af. Ik weet ja, je ja. die één één al hebt oh, ingedrukt. Oh. Oh. Maar goed, uh, nu in de krant te lezen dat uh, de stripheld uh, Han Pekel... die is namelijk onderscheiden in Hilversum. Uh, hij zal eerder al een lintje krijgen. Maar toen uh, ha had hij nog te maken met zijn duistere verleden. Hij heeft namelijk in de jaren negentig... heeft uh, belastingontduiking gedaan... Hij, heeft, uh, hij, hij toen... heeft belasting ontdoken. Hij heeft belasting ontdoken. Hij heeft, hij is, oh. hij heeft voor tonnen, heeft hij, tonnen aan gulders heeft hij belasting. Handpekel. Uh, handpekel. Oh. En later, in de jaren negentig, raakt hij ook nog weer de opspraak. Omdat hij namelijk. Uh, uh, kijk, van het verkeer en waterstaat en onrichten. 3,3 ton BTW liet betalen. Voor het TV-programma De familie Ouderijn. Maar dat is nu allemaal verjaard. Nu krijgt hij een onderscheiding. Alleen het hele, grap, het hele bericht. Dat je denkt, hij krijgt een onderscheiding. En ondertussen uh, wordt hij helemaal zwart gemaakt. En dan denk je, waarvoor dan ook alweer? Voor die belastingontduiking of zo, maar dat is nu verjaard. Okay. Heeft, hij nu alleen, belasting, heeft hij nu alleen die onderscheiding gekregen omdat hij dat programma wordt vervolgd heeft gepresenteerd? <laughs> met, met al die uh, dat soort geluidjes. Ja, dat, dat, dat, dat vraag ik me dan af, maar dat staat niet in het bericht. Ik vind dat een grote peuter altijd. Dat komt ook door zijn lichaamsbouw hoor, denk ik. Ja. Het is nog steeds onduidelijk waar al het geld gebleven is. Maar als ik hem zo zie, heb ik wel het idee waar het is. Gebleven. Hij heeft er uh, flink van genomen. Hij heeft wat langer kerst gevierd, denk mm -hmm. ik zelf. Mm -hmm. Hij heeft groot gelijk. Ja. Uh, ja, Over kerst gesproken. De politie in Los Angeles heeft donderdag een man gearresteerd. Die stond bij de agent al bekend als The Grinch. Daar heb je natuurlijk zoveel van. Hè? Van zo'n nare kerstman. Oh, ja, veel hij veel. heet Michael Wixorek. En die heeft dus de afgelopen weken al tientallen kerstcadeaus gestolen. In het huis van de 42-jarige dief. Ja, vond de politie onder meer een gestolen kerstpyjama... die de man ja. aan zijn moeder wilde geven. Oh. En in de woning zelf lagen verder ontvreemde kerstkaarten, juwelen, speelgoed. En hij had ook een hele dat bleek na de hand ook nog een hele lading nagemaakte rijbewijs in zijn bezit. En een stapel belastingpapieren waarmee gesjoemeld was. Nou ja, hij moet na de kerst uh, voor de rechter verschijnen. Nou. De stotert. Precies. Ja, nou ja. Ja, het is wel, wel triest. Echt, zo met kerst. Wat doe je dan dan? Nou, straks onderhandig weer het bericht over geld. En ik me eerst even een plaatje. Ja, Oh ja, oh dat is die plaat weer hè. Tweede plaat over acht. Die Digitaal gitaarplaat. Ik heb een speciale kerstversie ervan gevonden. Spectre. 17. my self-esteem. Is that all-time But soon Time. I'd make no mistakes I'd write all the songs I'd meet all the girls Who are beautiful now But were miserable And I'd tell them how this all turns out in the end I could step back in time I'd make no mistakes I'd write all the songs I'd meet all the girls Who are beautiful now But were miserable Them, them, them Keep the past in the past and the But I only ever did what I thought was right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 daarin te duiken. We begonnen vanochtend al met de droom. Met de droom van uh, Jolande dat ze namelijk op het strand uh, liepen en dat ze daar de tsunami zag beginnen. Het water liep terug en ze dacht, ik moet iedereen redden. Nou, precies. En nu weer een plaatje erover. Only in my dream van The Ariel Pink's Hunted. Zo'n grote titel dat het niet eens op een blaadje past. Maakt niet uit. De is nog uh, Celatine Celestine, Celestine, ja precies, uh, Spector, wat een goede Spectre. plaat. Ik had hem zo even gauw downgelopen, ik, nou, misschien is het wat. Nou, ik vind het echt een hele leuke plaat, die ga ik echt uh, vaker draaien. Dat kan je verwachten, op de zaterdagmoeig. Ja, dan dan ik, moet mijn, uh, ik moet mijn aanvraag bij jou toch nog een keertje weer schriftelijk in drie Indien. Ja, want die staat er weer niet staan, hè? Wie uh, moest erop staan? Fly like an eagle? Oh, oh in Nikkel. Oh, ja, vlaan vlaan. die had ik gevraagd. Dan lag die, leek dit er nou op? Was dat een nee, dat nee, was een ander plaatje. Er bepaalde stukjes die van, hé, hey, ja. moeten we even de playlist van vorige week erbij pakken. Ja, precies. Klaar heb... op per week keurig, 2012, week oh, 51. Precies, ik zal meteen in de voorbij schrijven, als ja. ik het weer. Oké. Okay. Nou ja, waar, waar we het toch over hadden, van ja, ik had het net al met Wilke erover van, ga je nou nog naar de nachtmis? Ja. En hij, uh, wat? Ah. <laughs> Veel te, veel te laat. Yeah. En uh, veel te saai. Weet je wel? Ik denk, ja, nou ja. Maar het schijnt dus toch dat in Nederland nog ruim de helft nog gelovig is. Onder ongeveer 55% van de volwassen Nederlandse bevolking is godsdienstig. 3% minder wel dan in de periode tussen 2004 en 2008. Al dus de CBS. En katholieken vormen toch de grootste groep gelovigen... met 28% van de bevolking. 8% rekent zich tot de Nederlandse hervormde kerk. 4% is gereformeerd. En 6% geeft aan tot de PKN te behoren. De PKN? En daarnaast schijnt dus nog 4% van de Nederlandse bevolking... moslim te zijn. En hangt 6% nog een andere godsdienst aan. Wat is, P wat is PKN? Blijf de KPN, uh, Protestantse Kerk Nederland. Oké. Okay, okay, dus, is ik zeg dan zelf weer van... Uh, uh, nou? Het valt allemaal nog wel mee. Dat we, toch, we willen toch iets doen. Iets ja, ergens in geloven. Ik vind het heerlijk om iets buiten mezelf te zoeken. Dan denk ik van nou, het ligt niet in mij. Zo ben ik ja, geschapen. Ja, maar dan kan je schreeuwen van waarom? En dan denk je van ja, dan kan je tegen iemand zeggen. Weet je? Ja. Dat is ja. ook wel weer prettig. Dat is, dat je denk van, als je gewoon tegen het niet schreeuwt. Ja, precies. Ja, dus als als dit is... gebeurt bijvoorbeeld, dan denk je van dat heb ik niet gedaan. Dat, dat, dat is gepland. Ja, dat is het... Uh, uh, het ka ja, karma kan je het noemen? Of uh, je car bent hier op aarde om te leren? Hier en, staat car crash, maar dat is wat anders zeker. Oh, nou, okay. goed, dat is, uh, ja, nou. precies. Nou, dames en heren, het is even dat je het weet. Er zijn nog heel veel gelovigen dus. En ik dacht zelf dat het op z'n return was. Maar je hebt ook wel gelijk heel veel mensen ja, ja, het uit buitenland komen. Ja, dat is 4% minder dan 4 jaar geleden. Ja, ik denk ook dat Dat zelf ook zo neem hoor. De oudere gelovigen die sterven heel erg. Die versterven sterven uit. Ja, precies. Want de oudere mensen die zijn echt het geloven, dus dat is een ding wat zeker Ja, is. dat is... En ik, ik moet wel zeggen, ik heb er wel uh, zo, zeker jaloezie voor. Het is eigenlijk van. Het is wel fijn als je er zo overtuigd bent van. En dat, dat geeft je wel volgens mij een heel goed gevoel. Een heel rustig gevoel. Ik word wel zo, zo boos om. Weet je, dan zit je dan een beetje verdwaasd naar de televisie te kijken. Die kinderen hebben de televisie aan laten staan. Jij zit ook nog een beetje met je koffie zie je voor de televisie. En er zit iemand een verhaal te vertellen. Ja, een leuk verhaal, joh. Hartstikke leuk. Ik, denk, ik zit er helemaal in. Nee, geef? Dan komt er toch weer een of andere Jezus komt tevoorschijn. Of van God. Dat je denkt van. Oh, en zo overtuigd over het verhaal. Ook zo die ogen zo, zo helemaal ervoor de gaan. Geïndoctrineerd. Ja, nou, nee, dat woord dat wil ik dan niet gebruiken. Maar gewoon echt zo overtuigd. Want jij zegt, dat vind ik zo mooi om te zien. Nou, zo jaloers ook, dat je zo naïef daar ja, is in toch, kan Ja, dat gaan. is wel fijn. Dat leven ja, is heel, is heel eenvoudig. Ja, dat is, ik bedoel, ik denk, alleen maar aan het geld. Ja, precies. Dat is ook lekker duidelijk, trouwens. Goed, straks wat nieuws uit de regio, dames en heren. Plaat die uh, schijnt niet officieel in Nederland te zijn...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 It's Wat ja, is koud? Zeg, wat een koude plaat. Nee, wat een uh, geweldige plaat. Wat een, wat een vuurwerk. En dit moet wel een grote hit worden. Alleen het grappig is wel, met die plaat had ik draai ze dan zo vaak al en zo vroeg. Dat gegeven moment, als het een hit is, dan denk ik van een beetje gat. Wat een hitplaat. Dus dan ben ik altijd veel te vroeg. Maar goed, dit was uh, Clary Clark Carrie, Carrie Clark Jr. En Ain't Messing Around. Dus het is ain't de zaterdag. Mooi, En we schuiven het uh, regionale bericht even op. Anders komen we niet uit namelijk. Het is oh, nu okay. bijna half. Weet Jeetje. Ja, ja, ja, ja, het is... Uh, maar ja, man, het gaat snel. Op. Ik wou nog wel vertellen, van, het is er niet overal kerst. Want in Japan heb je natuurlijk ook van die tempels. En dat gaat vaak... Uh, om andere dingen, om voorouderverering weet ik veel wat. Ja? Maar een 66-jarige Japaner... die heeft dus 10 yen uit een doosje met giften van een tempel gestolen. Oh. Dus ze is met zijn handen in het offerblok geweest. Oh, nee! En hij is veroordeeld tot één jaar cel. En de man zegt... Ik ben onschuldig. Ik heb alleen maar gespeeld met het muntje. Ja. En dat het maar om oh, ja, uh, uh, 10 jaar 10 het is dus 9 euro gaat. Het is volgens de rechter bijzak. Het blijft geld. Het motief is egoïstisch. Ja. Hij was eerder veroordeeld tot 20 maanden celstraf door een rechtbank. Maar de rechter in hoog beroep, beroep oordeelde dat die straf te zwaar was. En uh, hij heeft nu dus gewoon 1 jaar gehad. Maar diefstal kan in Japan bestraft worden met maximaal 10 jaar of een boete van 4500 euro. En worden er ook nog uh, dingen afgesneden of zo? Of dat niet? Nou, voor dat het altijd... een dubbeltje vind ik dat wel een beetje ja, veel natuurlijk, wel, duidelijk. Duidelijk. Duidelijk. Duidelijk. Of je, je wordt zeg maar het bos ingestuurd en dan, uh, dan op zondag, voor die mensen die zich altijd vervelen, die, die gaan achter je aan uh, met, uh, met wapens. Ja, ik zie Jolande al uh, met je gapers, maar Dat uh, uh, verhaal ja. ken ik al een beetje. Ja, weet nou, je? Ja. Als we het, het toch over wapens hebben, de NRA gisteren ook, uh, op het nieuws... Je ja, hebt een we ook gewoon, hè. Dit, dit one-linetje wat ze dan uitbrengen. The only thing that yeah. stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Hoe ja. durf je het <laughs> te zeggen ook gewoon, hè? <laughs> dit is een hè? film, weet je wel. Ja. En dan hoor je ook die muziek er ook bij, weet je wel. En dan, hoor je, dan zie je van die rollen, uh, wat is het? Uh, uh, onkruid door de straat, rollen, weet yeah. nou? ja, je wel. Ja, Hoe heet precies. dat? <laughs> dat ja, Zo'n John Wayne-film. <laughs> ja. We have a gun, we don't have a gun. Here, get my gun. Ja, het is echt ongelooflijk. Hoe verzin je het The gewoon? Ja, het A bad guy with a gun is a, is a good, good guy, guy with a gun. A gun. Het is ongelooflijk dat die... Uh, die R... GR was dit, hè? De NR. Ja, bijna <laughs> wel, ja. De NR... Uh, eh, nee, wat was het nog? Het wapen... De RR15 of zoiets. Het aanvalswapen is gewoon helemaal uitverkocht, hè? Dat is dat wapen ja, waar wil die gozer... Die willen hem nu hebben? Die willen hem hebben gewoon. Oh, wat erg. Er is gewoon echt 47% van de Amerikanen heeft een wapen. Dat is... 47 procent. Dat is bijna de helft. Ja, ik denk ook als ze gewoon zorgen dat die uh, halve automatische wapens... als die gewoon van de markt afgaat... dan worden er nog collectors items ook. Daar moet je ook weer mee uitkijken. Ja, dat mensen toch, denken van nu, nu kan ik ze nog kopen. Straks het gaan ze er wel iets Het zou toch prettig zijn als mensen inderdaad... Uh, als er een insluiper is... dat er gewoon inderdaad maar vijf uh, kogels in zitten. Dan is het klaar gewoon. Ja, en wie, en wie weet dat overleeft die dan, even, dan uh, nog. Nou ja, Oprah Wivry zei toen ook een keertje van... ja, het was niet zo dat die mensen... die huilen van binnen en ze huilen... Uh, de kogels zijn hun tranen. Ja. Dat dat je, vond ik vond het toch ook wel een, een, een heel aparte manier van uh, beschrijven. Dat je tegen me daar aan de deur komt. Want is al grappig. Een man vertelt dan ook een gegeven van, Ja, ik heb altijd een wapen. In elke kamer heb ik een wapen. Want ja, als ik dan een man zie op mijn uh, op erf. trein. Op, op mijn erf. Op mijn yard. Om hij ja, die, die komen. Dan denk ik, <laughs> die ken ik allemaal. Nu pak ik eerst mijn wapen gewoon. En dan loop ik naar buiten toe en dan heb ik de wapen, heeft hij dus al in zijn hand. In de aanslag. Wat een toenadering hey. van de mensheid ook gewoon, weet je. Hey, jij daar. Maar goed, als je die semi-autowapens dan zeg maar uh, afzweert uh, en alleen maar gewoon, dus zeg maar, dat je zeg maar vijf kogels kan afvuren. Dat scheelt een, scheelt een stuk. Dat scheelt een stuk. Heb je... eentje heb je eentje in je lichaam, nog eentje en dan denk je, oh ik heb er nog drie te gaan. Nou, dan laat ik hem nou maar leegmaken Ja, was... en ik kom hem in de krant brengen. oh ja, hey, nou, je sorry. hebt er vijf, hè? Ja, ik, ah, ja vier ja. heb ik er gevangen. Oké, okay. nou, zou ik maar even de ambulance bellen, ja. Ja, dat maar ja, kijk Als er zo... geen honderd zitten dan. Als je een half automatie hebt en je, en je, je, je struikelt over de drempel. Prrr, je... Ja, <laughs> dan gaat het. <laughs> het, is, het is zo maf. Ik heb die ja. documentaire zitten kijken, sabels later ook. Je denkt. Dat is gewoon het eerste waar ze aan denken: gewoon seks en daarna een wapen. Het heeft misschien toch? Het heeft toch. Seks en da daarna een wapen? Ja, dus volgens mij, de Amerikanen denken eerst... nou, misschien eerst eten nog ergens daartussen in de Oh, fruits. ja, ja, Het ja, ja, is ja, ja. seks, wapen en, en, en eten. Dat is plusminus waar ja, aan het denken. Het ja. zijn de belangrijkste dingen in hun leven gewoon. Het is ongelooflijk, dames heren. Nou, we hebben een leuk, vrolijk kerstplaatje. En straks wat berichten uit de omgeving hier. Rudolf Rainier. Dames en heren, Silo Green heeft de cd uitgebracht speciaal voor de kerst. Ja jongens, uh, maar even rustig weglopen. Applaus? For... Oh nee, dat was Rudolf. Hier recht. Rudolf, vriendeer. En er gaan nog een paar paarden ervan vandoor. Wat een lawaai ook zeg. Uh, zo op de vroege morgen. Het is uh, tijd voor uh, de Zandvoortse berichten. Oops. Ja, uit Zandvoort. Hartstikke dit, even dat je het weet. Nou, uh, ja. meld. meld dus me het uh, is vandaag de sprookjeswandeling, dat is denk ik wel even iets om te melden. Dus uh, vanaf 4 tot, uh, tot 19 uur, dus tot 7, wandelen ruim 45 sprookjesfiguren over het Raadheidsplein ja. en het Kerkplein. En op het Kerkplein staat ook een levende kerstal. Ja? En in de protestante kerk is een doorlopend programma met muziek voorlezen en een leuke poppenkastvoorstelling van het poppentheater van Recreade. En bij de Bruna, of op de avond zelf, uh, is er een boekje met waardebonnen te koop voor 3,50. En om kwart voor zeven wordt de wandeling afgesloten in de protestantse kerk... Het muzikale medewerk van alle sprookjesfiguren. En ik moet ook eerlijk zeggen... het gemengd standwoord koperensemble zingt ook. Een aantal kerstliedjes dus voor het café. En uh, uh, Icant Tori Allegra die zingt een Dickensiaanse uh, outfit. Die zingt uh, ook twee keer. En daarnaast, morgen de hele dag... wordt er dus geld opgehaald, door, ook door de Dickenskoor van de uh, ICA, de is -tori Allegri... en dan wordt er geld opgehaald voor de stille armen in Kennemerland. Dickens, wat is dat nou voor een is ding? Dickens. Ja, Charles Dickens, hè. Dickens, die, uh, die had natuurlijk allemaal van die Dickens-figuren Dickens Dickens in... Je uh, hebt in Deventer ja. toch ook een enorme markt met al die mensen in... Uh, oude kledendracht. Ja, precies. Leuk, oh, ja, nou doet hij het wel. Was namelijk Afgelopen zaterdag heeft de wethouder Belinda Currensen officieel de ijsbaan weer geopend. Ja. En de openingsbehandeling bestond uit het afschieten van een alarmpistool. Oh, ik denk afschieten ja. van een paar damherten die erop liepen. Oh, dat zou ook nog best wel ja. kunnen. Ja, dat is wel echt... echt uh, Mijn idee is altijd ja? dat je het gewapende nou, pistool in de zak moet halen. Nou, ja, dat had ze ook. Maar ja. ze, ze schoot en dat lukte niet. En dan geven we nog scho een schot Schoot iemand in zijn oog? Ah, nee toch, na, na een aantal pogingen lukte dat toch. En ging het uh, kleine programma van de entertainment... Uh, uh, ging van start. En het grappige is, clowntje Doppertje was namelijk overgekomen vliegen. Bertje Doppertje? uit Alkmaar. a In staat-in zijn groene korte broek. Echt in weer en wind staat hij naar te schreeuwen om warm te blijven, denk ik. Maar goed, die ging daar even een performance geven. Alleen vervelen was hij derde niet versterkt. Hij dacht zelf nou, ik overschreeuwd over wel even een paar honderd mensen. Dus de hele omtreden zakte een beetje door het ijs... Leuk. Woordspelen. Takte door. Nou, laat maar goed. En uiteindelijk... En toen gaf je een ijselijke gil. Uiteindelijk hebben ze ook nog een, een figuurig skating performance gegeven. Dus het werd uiteindelijk toch nog wel leuk. De, de, de ijsbaan is trouwens open tot met 6 januari. En er wordt op 6, of 5, en die, 5 januari de dag voor wordt er nog even een disco voor de kinderen georganiseerd. Ja, wat het ook het leuke is, vind ik nou. zelf. van uh, Bij die 5 euro dan krijg je gewoon een schaatsen erbij. Ja. En je krijgt een glas limonade. Ja. En uh, uh, uh, ja, dat was het eigenlijk. Oh, okay. En nou. volgens mij komt er nog een keer uh, iets van dat ze met z'n allen uh, een ijshockey-demonstratie komt of zo. Iets dergelijks. Oh, dat is toch wel leuk. Dus stand. houd het nieuws in de gaten. Oh. Ja, het is altijd leuk als je het, het je doppertje erbij houdt. Af en toe staat hij ook in de binnenstad staat hij daar te schreeuwen en te blaren. Wat een bezienswaardigheid. En het grappige is wel dan rij je voorbij voorbij de fiets. En dan valt hij stil. En dan voelt hij zich helemaal. Hey. Ja, maar dan zit hij Dat in zijn flow. Dan denk je maar kom op, nou kan je toch een beetje terren tegen, tegen zijn grapje. Zij ja, schreeuwt wat Ik tegen schreef wow wow. Wauw, wauw. Dan denk ik wel, bon, idioot, normaal, denk ik dan. Maar goed, ik, en dan is hij helemaal op zijn tenen getrapt. Dan denk je van, ga je daar dan niet eens tegen? Dat nee. ging me teleurstellen. Heb je nog één berichtje uit Zandvoort? Dat ik nog een berichtje hebt. Ja? Ja, want uh, um, er is openlucht kerstsamenzang. Ja. Op uh, kerstavond uh, van uh, 9 tot 11. En er wordt de kerstavond bij KV Koper dus weer gevuld met warme klanken. En er gaat ook weer zo'n uh, gelegenheidskoortje. Die gaan dus uh, allerlei liedjes zingen. En er zijn uh, gezellige uh, vuurkorven. Er is gluwijn en er wordt ja? kerst al uitgedeeld. En het is echt de kerstsfeer. Nou, ik heb er nu al zin ja. in, zeg maar. Goed, tot zover de Zandvoortse geven. Even psychedelische muziek. Het lijkt een beetje of we de Beatles hebben ingestart. Maar het is de nieuwe zingel van Aerosmith, namelijk Can't Stop Loving You. I fell from Holy Moses Mountain. Where love's a slippery slope. And all the others I'm hanging with. I never gave me a too much rope. And then one day she came to me. Love at first, I had to toes. I love her wild, my mountain child. And now How she goes, and here she comes. Hey, I can't stop loving you, cause it's all. Got my picture on the fridge And the first time that he kissed me We was high Dat was wel even nieuwsgierig, want dan namelijk het laatste cedetje van Aerosmith... is al een tijdje uit, al een paar maanden of drie, vier maanden of zo. is mij een beetje ontgaan, maar ik kwam mij eigenlijk tegen dat ik... hé, ik ga toch eens even luisteren. Ik vind hem helemaal niet slecht. En dit is wel erg commercieel, maar wel leuk. Dit is Can't Stop Loving You, Future Carrie Underwood. Nooit van gehoord. Ik denk, nou, ik ga er even googlen. Wat is dat, een aantrekkelijke vrouw? Carrie Underwood? Ja, geboren in Muskogee Regional Medical Center... Zo zo, lijkt wel op ze op, of ze opgericht is gewoon. Dus ze is geboren daar en uh, ze is geboren in 73. Oh nee, dat zijn haar zussen. Maar goed, ze is zangeres en ze is de, de winnaar van de American Idols. En ze is een erg aantrekkelijke dame. Dus, uh, nou, ik weet niet of zij nou hem helpt in uh, zijn carrière... of dat hij haar helpt in haar carrière. Want de mensen namelijk van Idols meestal krijgen ze een carrière niet van de grond... omdat ze zelf niet zo heel veel creatieve ideeën hebben. Ze dus kunnen wel altijd leuke liedjes zingen. Maar goed, uh, Aerosmith heeft misschien ook wel een impuls nodig. Dus in deze communicatie, deze samenwerking... natuurlijk helemaal geen slecht idee. Dat lijkt me wel. Ik vind die naam ook zo mooi. Ja. Aerosmith. Dat klinkt Aerosmith. heel erg stoer. Was ik een, Mr. Smith, are you going up? Of are you going down? Ah, exactly. Dat was een uh, leuk openingstukje van The Elevator, Love in The Elevator. Waar nog in de wilde tijden. Als ze over seks mochten zingen. Tegenwoordig zijn ze de auto voor hem toe. Vind je, ja, dat is niet interessant meer. Dat kan nee. toch iedere Zo'n oude man die over seks praat. Ik denk, nou, man. I, I. I, die wil echt niet over nadenken. Toen pak ik les op de radio, het is kwart van negen. Ja, in Rotterdam dacht een, uh, een Rotterdammer de politie te slim af te zijn. door snel zijn haren af te scheren. met ja. het ontdeuzen. Dus hij rende al scherend. Rende hij. <laughs> maar ondanks zijn frisse koep kon de agenda de man toch simpel oppakken. Want ze wisten niet wie het was. Hij was ochtends gecontroleerd in de Oranjeboomstraat. Hij rees zonder rijbewijs. En de politie had het idee dat ze dat al veel vaker had gedaan. Yeah. Maar uh, een van de agenten zette gewoon zijn mountainbike voor de auto neer. Maar hij gaf vol gas en hij moest echt opzij springen om niet geraakt te worden. En hij reed over de fiets heen en vluchtte. En ongeveer anderhalve uur later vonden de man hem in een huis enkele straten verderop. Hij zat onder het haar en had een gemillimeterd hoofd. Excellent. En uh, ja... De, <laughs> De politie vermoedt dus dat hij zo wil ontkomen komen. Door te doen of hij iemand anders was. Hij wordt verdacht dus van poging tot doodslag. Hè? Die oh, hartstikke idee. En, en, en, en fietsvernieling. Ja, want daar komt het eigenlijk ook op neer. Fietsvernieling. Ja, nou, dat klinkt dat... dan wel weer drollig. Poging ja. tot doodslag en fietsvernieling. Ja, ja dat, dat kan allemaal zo maar gebeuren. De zaterdagmorgen, nog meer dingen in de krant te lezen. Het schijnt dat Cohen is nu ook ingehuurd door de gemeente Haren om te gaan onderzoeken. Hoe is het nou mogelijk dat het project X-Feest helemaal uit de hand is gelopen? En ze hebben dan een schade van plus-minus 10.000 euro. Maar politiemacht moest ook nog betaald worden. Dat schijnt dan ook iets van 20.000 euro te zijn. Uiteindelijk hebben ze een schadepost van 40.000 euro. Hebben ze daar. Maar wat kost dat onderzoek? Dat onderzoek schijnt ton? bij elkaar 4 ton te gaan kosten. Ah. En de gemeente gaat daar een groot gedeelte van betalen. Maar ook... Het landelijke gebeuren gaat, ja, gaat bij betalen. En die Cohen, ja, die kost ook niet niks. Dat dus die met uh, wollen. moet ook nog wat opbrengen, hè? die Cohen. Ik zag hem gisteren nog weer in het overzicht van Pound nieuws. Want die weer echt zo lekker galant reageerde op uh, Kastrikum. Ah, gaat terug naar Den Haag. Hm? Echt zo geïrriteerd. dat ik denk: man, leer dat nou toch eens een keer? Ga er nou eens normaal mee om in de media? Maar nee hoor. Ja, kan, ja die training kost ook weer een ton. We ja. ja, blijft niet aan de gang. Ja, we blijven geen geld in stoppen in iemand. Nee, boeken voorlezen schijnt hij heel goed in te zijn. Dat doet hij altijd voor zijn vrouw. En dan leest hij ook uh, andere boeken voor die hij dan kan kopen via iTunes en zo. Is een vrouw uh, doof of zo? Nee, ja, uh, die is uh, die uh, chronisch ziek. Die is, dus dat is uh, geen grap. Dat is echt. Het uh, is dus een hele sympathieke mannenko. En alleen niet op die plek kan hij goed, goed functioneren. Okay. Maar goed, nu is je bezig met onderzoek. En het schijnt een heel belangrijk onderzoek te zijn, want dit geldt voor. Namelijk de hele wereld. Dan kan de hele wereld kan zich de, vo de voordeel mee doen. Hoe moeten we daarmee omgaan als er weer een meisje komt... En die zegt, ik heb een feestje. Iedereen is uitgenodigd. Hoe moeten we daarmee omgaan? Er worden protocollen voor geschreven. Als er een, een vis aan het aan, aan strand eh, aanspoelt... dan wordt daar een protocol voor geschreven. Dan weten we hoe we daarmee om moeten gaan. Zo is het gewoon. Alles is gevat in protocollen. Als ik straks hier de deur uit... Stap, net is vrij logisch. Sla ik linksaf, begroet ik landen, stap ik in mijn auto... rijd ik naar de kringloopwinkel. Dat zijn protocollen, daar hou ik me aan. Is het duidelijk? Ja, hoor En mensen gaan nog aan de kant als ze mij zien. Dan heb je dus toch echt dus dat de het erg star is... als ze niet zonder een protocol iets kunnen. Dan ben je ook weer niet flexibel. Nee. Als je nou zomaar een hond losloopt, die springt dan tegen je aan onderweg. Dat is belachelijk, dat kan niet. Je hebt hem toch aangeleind, hoe is het nou? Weg jij? Je en moet... je laat hem scheiden op dat veld. Want ik kan het kind daar op dat veld. Nou, dat zou ik ook niet doen. Dat kan misschien wel weer aan het protocol liggen voor een andere honderdrol. Hond, een andere rol, ja precies. Ja, het moet allemaal wel op elkaar aansluiten. Ja. Dus ja, sterk. Hè? Al die draaiboeken. Hoor. Al die draaiboeken. Hou ze wel bij, want als je er niet bij hebt, dan kan je nog een boete voor krijgen. Hè, namelijk. ik, de zaterdag moet ik, blijf gewoon lekker binnen. En zit de aan. want ik heb vrolijke muziek voor je. Fred Astaire. Of I miss you, babe. It's a common misconception That I'm... volgens mij. Toch of niet? Ben ik nou in de, in de war gewoon? Nee, deze plaat is niet gedraaid. Sorry. Jezus. Nee, ik dacht dat ook niet eigenlijk. Nee, okay. Ik denk, wat een leuke plaat. Um, nou ja, dat komt uh, hier straks nog een uh, keer. Dan komt die uh, straks <laughs> nog een keer. Uh, ja, in het kader van toch? de kerst. Laten we het daar eens over hebben. Plattig. Eind van de wereld. Klummel is dit, zeg! Ja, daarom, ik denk het ik net alsof het niet gebeurd is. Nee, precies. Maar doe. het schijnt dus dat een onbekende heeft in de klaagmuur in Jeruzalem een envelop achtergelaten met daarin 507 getekende cheques. Oh. Op elke cheque stond ongeveer 1 miljoen dollar. Dus de totale waarde is zo'n half miljard dollar. Dus 380 miljoen euro. Maar wacht even hoor. Ja, nee, w maar laat me het verhaal even afmaken. Ja, ja, ja, ja. De Eerlijke Vinder heeft de envelop afgegeven. Hoezo Vinder, als het in het klaagmuur zit? Blijf eraf. Vind je dat niet? Nee. De eerlijke Steler heeft de envelop afgegeven bij de Israëlische politie. Die onderzocht de herkomst. En de, de Rabbi Shmuel Rabinovich, die naam ook, die de klaagmuur beheert... Volgens hem komen de meeste cheques dus uit Nigeria. Een aantal komt dan uit de Verenigde Staten, Europa, Azië. Maar de cheques zijn echt, staat ten gunste van niemand. En het is onwaarschijnlijk dus dat hij ze kan cashen. Maar hij vindt het wel zo van ja, de mensen willen alles geven aan de maker van het universum. En in de klaagmuur, de westelijke muur, stoppen doorgaans brieven met gebeden en verzoeken. En heel af en toe wordt er een donatie neergelegd in de vorm van een cheque. En vorig jaar was er dus een cheque van 70.000 euro in de muur ook hè. Ja. Grapig, hè? Ja, het is leuk. ja, het is leuk om van die cheques weg te schrijven. natuurlijk Want niemand gaat ze cashen. Ja, maar dat is net als met die samen en Moos. Dan komen ja. ze bij een begrafenis en iedereen ja. gooit er geld in. Ik vind het schallig. En dan zegt die Moos van, ja, ik heb geen geld bij me. Maar weet je wat, ik, gooi, ik, ik teken wel een cheque uit. Dus hij zegt van, nou wat ligt erin? erin Er ligt 900 uh, gulden in. Nou, ik zeg, een, een cheque uit van uh, 1000. En dan neem ik die 900 mee. Dus hij heeft die 1000 euro erin Snap je hem? Hij heeft cashgeld, die cheque wordt nooit geïnd. Nee. Dus oh, hij zit goed. Yeah. Nee, ik snap hem. Ik moest, het duurt altijd even lang hoor. Ja, ik ben dat niet zo niet slim. Lang. Dat ook, ben ik gewend natuurlijk. van je. En een beetje bond ook natuurlijk zo. Maar het is wel grappig. Zo, ja, zo kan je lekker rijk doen bij zo'n zo klagenmuur. Oké. Ja. Okay. Ja. Nou, dit plaatje dan nu nog maar even. Weet je het heel zeker? Ja, ik weet het. Ja, heb ik toch? Of moet ik het nog een keer? Nee, dan laat ik hem toch maar even draaien. Gewoon. De Kirs Waltz uit Australië. Steve Lying in the sun. Of I'm lying in the sun, geloof ik, hè? nog een rugplaat die gewoon helemaal doodgedraaid is. En dan komt die, elke dishukje met hetzelfde verhaal. Ja, de zanger die had geen zin om een plaatje op te nemen. De hele band zat te wachten. Want toen kwam hij in de studio en toen vroeg ze. Wat wist je nou? Ik lag in de zon. Huh, dat verhaal ken ik nou oh, wel. Dan vertel ik het zelf nu ook nog. Het is echt helemaal belachelijk, gewoon, man. Kijk eens naar je andere tekst. Je hebt genoeg teksten meegenomen. met is allemaal wel ja, Nou, ik kan nog even melden dat als je van chocola hou en je denkt mezelf ik ga in België ga ik even van die hele lekkere uh, paraliens pralines uh, chocola halen ja kijk dat je pralines pralines chocola ja. denk ik oh, die vind die hele lekkere grote dozen 250 gram en dan koop ik er een paar en het schijnt dat uh, dat je ook nog een gedeelte lucht koopt althans je pakt zo'n verpakking en je denkt nou flink er zit flink wat in totdat je hem gaat leeg eten denk je van dan pak je die doos nog een keer op en je denkt, ja maar die doos er zelf is ook wel zwaar het schijnt dus dat je betaalt voor 250 gram, maar eigenlijk zit er maar 175 gram chocolade zo, in. Zo. Je wordt gewoon getild. Oh. je vertelt je aan de doos. Maar uiteindelijk, het scheelt wel dat je weer wat minder moet sporten. Dat vind ik wel weer lekker. Nou, wat ik hier voor een bericht heb, dat is weer uh, over stelen gesproken. Ja? Er is een man, Sanjay Day, dat was een medewerker van de Nederlandse bank. Die heeft dus gewoon de bankluis 1,25 miljoen lichter gemaakt. En hij is een week later gewoon ongehinderd naar India gereisd. Kijk. En uh, ja, of hij ooit terugkomt, wat niet verstandig is... dan moet hij mogelijk slechts vier jaar de cel in. En hij is dus nu spoorloos en leeft als een vorst in India. Door het niet te geloven. Kijk! En, uh, niemand mocht alleen de kluis in. Oh, nou, man! No. Hoewel niemand alleen de kluis in mocht... ging hij dus in zijn eentje zes keer op neer met een tas in zijn hand... van de kluis naar de wc's. Hij werd geen enkele keer gevisiteerd. Hij vertrok kennelijk met de buit... en meldde zich de volgende dag ziek met vage klachten. En ondanks dat... Kreeg hij van zijn baas toestemming om bijna een week later naar India te vliegen. om zijn zogenaamd zieke broer te bezoeken? En in de woning van uh, deze ex-vriendin vond de recherche onder meer 118 biljetten van 500 euro. met serienummers die bij de gestolen partij hoorden. en diamanten en twee goudstaven. Holy cow! Ja. No. Die, dus hij heeft gewoon diamanten, goudstaven en dat soort dingen gedacht. Nou, en uh, hij schijnt grond gekocht te hebben in India. We hebben blijkbaar geen uitleveringsverdrag uh, no. met India. Het is wel een beetje. Erg dom dit ook. jongen, jongen echt. Nou ja, uh, blijkbaar komt hij ermee weg. Maar is dat ook niet het land waar die koeien zo heilig zijn? Ja? Ja? Nou, dus? ja, ik weet niet. Ze zijn niet bijster slim, natuurlijk. Nou, ik werd, de afgelopen week werd op geweest dat mijn vrouw had nog wat geld over. Ze dus dacht: Nou, weet je wat, ik breng het naar de bank. Ja. Moest ze geld betalen om het geld te laten storten. Ja. Daar hebben ze een frustratiekosten voor in berekening. Ik denk: van, Hé? Ik kom geld brengen, zegt ze. Jullie leven toch? Jullie willen dat mijn geld hebben? Jullie willen mijn ondernemen en zo werk van jullie? Andere mensen helpen met het geld. Dan ga ik weer rente over. En dan moet ik geld gaan betalen? Over dat geld, mijn eigen geld, wat ik aan jullie geef. Nou, nou ja, dat is zelfsprekend. een Zoals dat zijn de regels, daar ja, we moeten we ons aan houden. Ja, ik, ik vond het echt uh, de wereld op zijn kop. Maar ik bedoel, deze tijd, ik nou, snap de banken proberen ook te overleven natuurlijk. We zijn straks terug in het tweede gedeelte van het radioprogramma Toe Bog Leeft! GFM dan stuur.